11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman... is op 46-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. Hij werd doodgevonden in een appartement in New York... en zou zijn overleden aan een overdosis drugs. Philip Seymour Hoffman won in 2006 een Oscar... voor zijn hoofdrol in de film over schrijver Truman Capote. Hij was ook te zien in onder meer The Big Lebowski... Almost Famous, Mission Impossible, Deal 3... De Master en onlangs nog in deel 2 van de Hunger Games. Dit jaar neemt het aantal fusies en overnames op de Nederlandse energiemarkt flink toe, verwacht adviesbureau PwC. Het komt doordat steeds meer Nederlandse bedrijven stroom en gas kopen van het Russische Gazprom. Binnen vijf jaar wil dat bedrijf 15 procent van de zakelijke markt in handen hebben omdat Nederlandse energiebedrijven steeds meer moeite hebben om winst te maken... zijn ze volgens adviesbureau PwC een aantrekkelijke prooi voor de Russen. De Oekraïense demonstrant die naar eigen zeggen door onbekenden... aan een kruis werd genageld, mag het land verlaten. Hij heeft toestemming om naar Litouwen te gaan voor een behandeling. De man was een week vermist en dook vrijdag weer op. Hij zou meerdere keren zijn mishandeld en er werd een stuk van zijn oor afgesneden. Hij zegt geen flauw idee te hebben wie de ontvoerders zijn. Het Rode Kruis stopt noodgedwongen met het verlenen van hulp in Sudan. Volgens de Soedanese overheid houdt de hulporganisatie zich niet aan de wet. Welke wet zou worden geschonden, zegt de overheid niet. Het Rode Kruis praat nu met de autoriteiten en wil snel weer aan het werk. De organisatie is vooral actief in de regio Darfur... waar honderdduizenden Soedanezen zijn gevlucht voor gevechten. Lodewijk Ascher ziet zichzelf bij de volgende verkiezingen... niet als lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een bijeenkomst in Doetinchem zei de vicepremier dat fractieleider Samson bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw de PvdA-lijst moet trekken. Vorige maand bleek uit onderzoek van Maurice de Hond dat Lodewijk Ascher bij het publiek beter scoort dan Diederik Samson. Noodweer heeft in Italië aan vijf mensen het leven gekost. Op Sicilië kwamen drie mensen om het leven, doordat de auto waarin ze zaten werd meegesleurd door een vloedgolf. In de eredivisie voetbal heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden bij RKC Waalwijk. sluiter RKC won met 2-0. Koploper Ajax speelde met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Het verschil tussen Ajax en de nummer 2, Vitesse, is nu 2 punten. FC Twente versloeg in eigen huis Cambuur met 3-1. En NEC tegen Go Ahead Eagles eindigde in gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer vannacht opklaringen. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op mist en gladheid. Morgen flink wat zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Woensdag gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal. De Centraal-Afrikaanse Republiek staat aan de rand van de afgrond. Honger en ziektes liggen op de loer. Honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen... zijn op de vlucht voor wreed geweld. Draai je hoofd niet weg voor deze onschuldige burgers. Geef een stichting vluchteling op Giro 999. Met 18 jaar mogen jongeren met een licht verstandelijke beperking... zelf beslissen of ze hulp willen of niet. In Tweedok een portret van Hiba... die sinds het verlaten van de zorginstelling... geen idee heeft hoe ze op eigen benen moet staan. Tweedok, het leven begint bij 18. Morgen om 9 uur op Nederland 2.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 Buiten is het 4 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Stralende zondag, met de kleindochters 9 en 7... gewandeld op landgoed Heidestein. Driebergen, nou, dat schiet niet op. Ze duiken voortdurend in de bermen om te speuren naar... tondeldozen, sterretjesmos, boomklevertjes, boomschoors, dennetakjes... en gaten waarin egels, kikkers... Ringslangen kunnen zitten, dan in bomen klimmen... met dennenappelsvoetballen, ratslagen maken in het zandrollenbollen. Jaloersmakend, hoe vol avontuur de wereld op die leeftijd nog is. Goedenavond, welkom bij het Oog, waarin vanavond ook veel romantiek. De romantische ziel heet de expositie van Nederlandse en Russische schilderkunst... die sinds gisteren in Haarlem loopt. Ik spreek met de conservator en met verzamelaar, romanticus, chef Rademakers. En de man die bankier was in Nederland... maar zich in zijn zoektocht naar de blues vestigde in de Mississippi-delta... als dat geen romantiek is. Ik ontvang Jan Doense, die een film over hem maakte... en ook de ex-bankier zelf. Dan Philip Semmer Hoffman, magistraal acteur. overleed heden op dramatische wijze. Een in memoriam via René Mioch. Voorts... Niet romantisch, maar tragisch. De dreigende hongersnood in zuid soedan Een verslag van ter plaatse. Eerste kranten van morgen vroeg, nu het nieuws van heden. Zondag 2 februari. Vatbommen, vatbommen vielen op de Syrische stad Aleppo. Vatbommen zijn metalen vaten vol explosieven en spijkers. Legerhelikopters gooiden ze op delen van de stad... waar rebellen het voor het zeggen hebben. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn zeker 90 doden gevallen... onder wie 13 kinderen... Gevreesd werd voor geweld in Thailand, waar omstreden parlementsverkiezingen plaatsvonden. Bij een aanslag in het zuiden vielen vier doden, maar volgens de kiesraad had dat niets met de verkiezingen te maken. Die verliepen zonder grote incidenten. Wel maakten tegenstanders van de regering het stemmen onmogelijk in ruim 40 van de 375 kiesdistricten. Het is geldverspilling, die verkiezingen, vindt de oppositie. Zonder politieke hervormingen verandert er volgens de oppositie niets. In Italië vielen doden door het noodweer dat het land al dagen teistert. Op Sicilië verdronken twee vrouwen en een meisje van zeven toen hun auto werd meegesleurd door het water van een riviertje dat buiten zijn oevers was getreden. In Rome staat het water in de Tiber gevaarlijk hoog. Daarom wordt de rivier constant in de gaten gehouden, ook door de Romeinen zelf. Die zien van alles voorbij drijven, van koelkasten tot auto's. Nooit geweten dat het Tiber zo vervuild is, zegt er een. Ik had niet dat er zoveel immonditie in, in het Tiber zijn. Ik moet de waarheid zeggen. We hebben passa. De Nederlandse Olympische sporters vertrokken naar Sochi. 41 schaatsers, bobslayers en snowboarders stapten vanmorgen in het vliegtuig op Schiphol. Tot stevige uitspraken waren ze niet te verleiden. Van de week zei ik tegen een ander interview heel mooi... laat ik eerst maar presteren, want als je gepresteerd hebt... kan je makkelijker een statement maken. Dus laten we daar eerst op richten. Eerst medaille en dan komen de statements. Wel kregen we tot in detail te horen wat ze allemaal meenemen. Uh, nou ja, een fietskoffer, een gewone koffer, mijn tax en uh, mijn kussen natuurlijk. Een kussen? Nou, dat kussen gaat eigenlijk de hele wereld over. En uh, dat is iets wat je dan gewend bent om te slapen. En het is af en toe ook heel ideaal in het vliegtuig. Dus uh, vandaar dat hij meegaat. Irene Wust gaat nog een stapje verder. Ze neemt ook haar dekbed mee. Ja, ik heb een hele aan van die vieze lakens. En uh, ja, je weet natuurlijk nooit wat je treft. Vorig jaar bij de week afstanden waren er ook uh, van die vieze lakens. Toen heb ik zelf mijn dekbed gekocht. Maar ik uh, ga nu het dorp niet meer uit als ik eenmaal ben. Dus uh, vandaar dat ik mijn eigen dekbed heb meegenomen. De sporters wachten in Sochi mogelijk nog meer ongemak. Een duo-toilet. Twee toiletpotten in dezelfde ruimte, vlak naast elkaar en zonder scheidingswandje. Vandaag doken er opnieuw foto's van op en waren verbaasde reacties te horen. Oh, what do you think about this? <laughs> you better go with a friend. <laughs> Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En nu de kranten van morgen vroeg, uh, samengevat door Helene Ecker en gelezen door, om te beginnen, Juris Tubernitski. Om corruptie en belangenverstrengeling te voorkomen, zouden politici in Nederland na hun vertrek niet zomaar elke baan moeten kunnen krijgen. Die aanbeveling komt uit het eerste anticorruptierapport van de Europese Commissie, waar de Volkskrant over schrijft. In dat verband wordt Camille Eurlings genoemd, oud-verkeersminister, nu baas bij de KLM. Een bedrijf in de sector waar hij dus eerst politiek verantwoordelijk voor was. Ook moeten politici meer open zijn over hun financiële belangen in de privésfeer. Onlangs raakte minister Schultz van Hagen in opspraak... door de banden tussen haar ministerie en het werk van haar man. Toch komt Nederland relatief goed uit dat Europese rapport... Uit onderzoek blijkt dat slechts 1% van de Nederlanders te maken heeft gehad met corrupte ambtenaren, terwijl dat in andere Europese landen gemiddeld 10% is. De drie grootste natuurorganisaties van Nederland gaan intensief samenwerken, schrijft Trouw. Natuurmonumenten, staatsbosbeheer en de provinciale landschappen willen een eind maken aan de versnippering van natuurbeheer en gaan elkaars terreinen beheren als dat beter uitkomt. Ook in Trouw, dorpen langs de Waal voelen zich overvallen... door een groot nationaal rivierenproject. Dat grote rivieren in Nederland meer ruimte moeten krijgen... dat wisten de inwoners al een tijdje. Maar dat er nu opnieuw tientallen huizen moeten verdwijnen... om plaats te maken voor het water, dat veroorzaakt veel onrust. Woensdag praat Provinciale Staten van Gelderland over deze plannen. Het gaat om de dorpen Brakel, Ophemert en Varik. Volgens een Gelderse gedeputeerde wordt bijvoorbeeld bij Varik... de beste oplossing gezocht met zo min mogelijk pijn voor de bewoners. Hij zegt, die pijn kan je niet wegschoffelen... maar ingrijpende maatregelen zijn opnieuw nodig. Doen we die ingreep bij Varik niet... dan zijn veel meer dijkverhogingen en verbredingen nodig... en hebben meer mensen daar last van. Het wielerevenement Alp Duzes heeft dit jaar 3000 minder deelnemers dan vorig jaar, meldt de Telegraaf. De inschrijving voor de beroemde fietstocht sloot gisteren. Du 6 liep vorig jaar grote imago-schade op. Toen bleek dat de oprichter twee ton declareerde... uit de opbrengst van de fietstocht. Haalde de organisatie voor het goede doel, het Kankerfonds... vorig jaar nog bijna 30 miljoen euro op. Dit jaar kon de opbrengst mogelijk niet eens boven de 10 miljoen euro uit. Ook is besloten nog maar één dag te fietsen in plaats van twee. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen... Ik Zoet, hè? Zazie, een Nederlands trio met All You Need. U hoorde het, de acteur Philip Seymour Hoffman is overleden. Filmspecialist René Mioch, goedenavond. Goedenavond. Verraste het bericht van zijn overlijden u? Ja, natuurlijk. Dit is uh, een acteur die nog steeds aan het bouwen was aan een carrière... Die, uh, die enorm veel films heeft gemaakt waar hij eigenlijk altijd indruk maakte... of het nou een grote of een kleine rol was... En als iemand op 46-jarige leeftijd in een appartement in New York... aan uh, waarschijnlijk een overdosis drugs overlijdt... dan is dat, vind ik dat wel schokkend, ja. ja, verrast u dat, dat bericht over die drugs? Nou, dat niet. Um, ik heb hem uh, in de afgelopen jaren een aantal keren uh, mogen ontmoeten. Oh. En uh, hij heeft uh, ook openlijk aangegeven... dat hij vooral op jonge leeftijd uh, verslaafd is geweest aan, aan drugs. En in, uh, zeg maar over de afgelopen jaren heen had hij ook een alcoholprobleem. Oh. Hij had zich vorig jaar ook uh, weer aangemeld bij een kliniek... om uh, te ontwennen zeg maar, van verschillende verslavingen. Dus het, uh, het, het zat er blijkbaar een beetje in. Ja, om hem om recht te doen... Nu. U had het over zijn formidabele rollen. Wat, wat vindt u de voornaamste rollen waarin hij uh, naar voren is gekomen? Nou, de allereerste keer, uh, kijk, hij had al een carrière daarvoor hoor, met Boogie Nights en, en, en, en Twist van Jan de Bond heeft hij ingezeten en, en, en Sand of a Woman, maar de allereerste keer dat ik hem eigenlijk heel goed zag in een hoofdrol en waar ik hem ook over gesproken heb was de film Flawless, waarin hij samenspeelde met Robert De Niro en De Niro speelde een New Yorker die eigenlijk hekel had aan homo's en die woonde boven een, een travestiet en een travestiet die heel erg in een homomilieu uh, actief was en De Niro kreeg vervolgens een, een dat was verlamd en de travestiet leerde hem piano spelen... en eigenlijk waardering opbrengen voor die omgeving. En dat deed hij zo ongelooflijk kwetsbaar. Dat was eigenlijk zo tegengesteld aan de, zeg maar, een beetje ruwe uh, man met overgewicht. Ja. Uh, morrend en, en, en een beetje altijd klagend uh, die je tegenkwam. Dat, dat vond ik heel erg mooi. Ik... Maar ook twee jaar geleden nog de master. Ja. <laughs> ik, uh, en... ik herinner me vooral uit uh, Happiness. Ja, Prachtige film. En The well Late Quartet. Weet je wat het... Ja, de leed quarter het is onlangs ook nog zo. Kijk, hij, hij speelde eigenlijk altijd een soort van, van anti held Een man die... Ja. die er, er was altijd iets met die man aan de hand. En soms was hij een totaal onprettige man, zoals Capodi, Maar door de manier waarop hij die rollen dan benaderde... was hij toch altijd heel kwetsbaar. En, en, en voelde je wat, was hij emotioneel. Ja. Hij is eigenlijk meer een toneelman, zegt hij zelf altijd. Hij vond film eigenlijk... Terwijl hij de, de laatste jaren heel veel film gedaan heeft... maar hij vond altijd uh, bij film... Dat je als je dan gaat draaien na een paar dagen pas lekker op gang gekomen bent. En dan staat de eerste deel staat er al op waar je dus eigenlijk heel erg eh, ontevreden mee bent. Mm -hmm. Terwijl je bij het toneel natuurlijk je van het begin tot het eind kunt opbouwen. Daar kun je voor repeteren. Hij was ook echt een New Yorker. Hij, hij hield niet van L.A. Hij kon daar ja. ook zei die nooit gaan wonen. Hij, nee. hield, hij hield van dat, van dat bohemien zijn. Dat, uh, hij heeft jarenlang ook op een heel klein appartement uh, gewoond. Terwijl hij eigenlijk al heel veel geld verdiende. Maar hij hield niet van die status. Oké. Okay. Uh, ja, we spraken nog een, een Nederlander die hem vanuit uh, New York goed kent. Jasper Rischen. Er gingen wel vaak, uh, ja, natuurlijk speculeren, maar er gingen wel vaak loesje types in de lift naar boven. Uh, die ook een keer in de lift naar beneden mij drugs aanboden. Uh, ik beleefde, nee, gezegd. Uh, en we woonden op de bovenste een paar mensen. Maar ja, de dikke kant dat die natuurlijk naar hem op de weg waren. Ja, dit is dus een man die bij hem in het appartementengebouw woont en iets zegt van zijn levenswijze. Maar daar heb je ook al zo net op gezin speelt. Ja, nou ja, daar weet je natuurlijk eigenlijk allemaal niks van. Nee. Je krijgt het mee als je iemand tegenkomt dat hij, hij zag er eigenlijk altijd wel tamelijk ongezond uit. Maar ook daar weet je natuurlijk niks van, want je ja. bent er niet bij. Nu je, je zei je... net dat je met ontmoet, hoe was hij? Ja, hij is, hij, hij is een beetje een, een grommende, zeg maar zagrijnige man. Dat het ligt aan de dag hoe je hem tegenkomt. Hij was ook in Nederland uh, uh, voor de première van The Boat That Rock. Toen was hij uitermate uh, goed gehumeurd. Deels ook omdat hij het leuk vond om uh, in Nederland te zijn, omdat hij heel ver weg voorvader had die Nederlands waren. Oh. Maar ook om, omdat hij op de fiets door Amsterdam kon, wat oh ja. heel erg leuk was. Um, en dat, dat, dus het, het, het, het ligt een beetje aan van het moment waarop je hem vindt. Maar hij is iemand die intens in zijn rollen opgaat. En ik ben ervan overtuigd dat het een man was... die zeg maar, de rollen mee naar huis nam. En in die maanden dat hij aan een bepaalde zware rol uh, werkte... ook heel erg onder de invloed stond van ja. die uh, uh, rollen. Overigens heeft hij... Uh, uh, die film komt binnenkort uit... met uh, de Nederlander Anton Corbijn ja. nog een en, film gemaakt. En ik hoorde ergens dat maar. hij net een jong kind had. Nou, hij heeft drie kinderen... Uh, uh, van tien, zeven en vijf. En dat vaderschap, dat was iets waar hij uh, uh, heel lang op gewacht heeft... en waar hij eigenlijk heel erg goed mee omging. Er komen nu op internet ook allemaal foto's... van dat hij bij basketbalwedstrijden zit met zijn, met zijn oudste zoon en zo. Ja, dat is natuurlijk uh, allemaal heel erg pijnlijk. Ja. Het ging hem goed, want hij, hij zou ook een televisie, uh, ja. voor het eerst een televisieserie gaan doen... in het najaar, waar hij de hoofdrol in ja. zou spelen. Waar het okay. plan van was om dat langdurig te gaan doen. Maar ja, het mag niet meer zo zijn. Het mag niet meer zo zijn. Het ging hem goed, maar uiteindelijk toch... En niet, Dank wel, uh, René Mijoch. Oké. Okay. in Budapest, my, my hidden treasure chest. Golden piano It may be hard for you to stop and believe But for you, Who you, who I'd give it all Over for you, who you, divido I'd give it all And give me one good reason why I should never make a change and Baby, if you owe me, then all of this will go My many artifacts, the list goes on If you just say the words out, I'll up and run Or oh, to you, ooh, you, yeah. ooh, adivido Or oh, to you, ooh, ooh, adivido Give me one good reason why I should never make a change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 My friends and family they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, you, you, I'd lose it all. For you, you, ooh, I'd lose ooh, ooh, it all. Give me one good reason why I should never make a change. If you owe me, then all of this will go away Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you owe me, then all of this will go away My house in Budapest, my, my hidden treasure chest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 Kerstverse single George Ezra met Budapest. De Verenigde Naties luiden de noodklok over Zuid-Soedan. Bijna 4 miljoen mensen zijn daar onder voet. Ik spreek nu met Hildebrand Bijleveld in de hoofdstad Juba. Directeur van het Zuid-Soedanese radiostation Radio Tamazui. Goedenavond, Hildebrand Bijleveld. Ja, goedemorgen is het hier. Ja, ja. Hoe, hoe groot is de nood? Ja, die is uh, ongekend groot. Als je... Je ziet in een maand tijd, uh, sinds de burgeroorlog is uitgebroken, is er werkelijk uh, bijna ja, niks meer te krijgen. In de hoofdstad nog iets, omdat daar natuurlijk vliegtuigen heen kunnen komen. Dus zodra je het land ingaat, dan, uh, dan is alles kort en klein geslagen. Alle uh, opslaghuizen, ook voor de Verenigde Naties, waar voedsel was opgeslagen, waar ook goederen waren. is dus allemaal geroofd en geplunderd door de verschillende partijen. In het oh, voedseling. ja. Dus op dit het is moment, niet. Uh, dreigt er echt een, een vrij snelle noodsituatie te komen voor heel veel miljoen mensen. Dus het is niet zozeer gebrek aan voedsel, maar het is problemen met de distributie en, en roof? Ja, de, de, er is op zich uh, uh, nog eten zeg maar, wat mensen hadden. Uh, maar ook de roof, hè. dus de, de, de warehuizen, de warehouses, de grote opslagplekken. Uh, die, die zijn allemaal geplunderd. Dus er is ook geen, uh, geen, geen stok meer, er is geen uh, reserve meer. Ja. En uh, nou, binnen een paar weken verwacht men echt een, een heel grote, grote hongersnood hier. Ja, want hulpverleners hebben afgelopen week ook geklaagd... dat aanhangers van de beide strijdende partijen de voedselopslagplaatsen leegroven. Daar is geen controle op. Nee, de Verenigde ja. Naties die hier wel met een grote vredesoperatie zitten... die, ja. die kunnen die uh, niet meer beschermen... Uh, ze komen natuurlijk, die, die, die, die, die soldaten die komen met duizenden op zo'n warenhuis af. Dus ze duurt niks aan. Alles wordt kort en klein geslagen. En, uh, en ze lopen met de spullen weg. Ja. ja, het is begonnen als een machtsstrijd tussen twee politici. Hè, de voormalige vicepresident en de president. Maar hoe kan zo'n politiek conflict nou uitmonden in, in een humanitaire ramp? Ja, nou het is, het is inderdaad zoals je zegt, dus die, die ene groep. Dat zijn de Nuer, die zijn eigenlijk uit de hoofdstad verdreven. Dat zeg ik, terwijl op dit moment in twee hele grote kampen hier in Juba... tienduizenden van die Nuer onder, ja, beschermd worden door, een, door die, die vredestroepen. De rest is dus weggetrokken. Um, en um, dus er is, er is geen enkele ruimte voor mensen zeg maar, om nog te bewegen hier als je Noer bent. In andere gebieden is het net andersom. Daar zit de Als je dan Dinka bent heb je geen, geen, geen kilometer ruimte. En uh, word je ja, vermoord of uh, aangevallen zodra je bij hun in, in de loop van het geweer komt. Ja. Um, er is gewoon uh, op dit moment wat ook niks geproduceerd. Je kunt niet landen, niet op. Je kunt, niet, je kunt uh, niet handelen. Je kunt niet over de weg. Uh, hoewel Oeganda helemaal niet zo ver weg is, um, uh, kun je dus ook niet meer uh, komen. Alle handelaren zijn natuurlijk onmiddellijk het land uitgegaan. Die zijn uh, uh, geplunderd hier en die zoeken hun haal uh, ergens in Kenia of in Oeganda. Ja. Dus dat betekent ook dat er geen nieuwe goederen meer uh, aankomen. Maar hoe komen de mensen daar om u heen in, in de stad Juba dan nu aan eten? Hoe komt u aan eten? Nou... Ja, nou wij komen weten omdat wij, eh, omdat Juba, de hoofdstad zelf, ligt relatief als je op de kaart kijkt, vrij dicht bij Oeganda. En die weg, die is dankzij het ingrijpen ah, ja. van het Oegandese leger, is die helemaal open gekomen weer. Um, de SPLE, het reguliere leger, die dreigde um, te verliezen. En toen heeft Museveni uit Oeganda... die heeft uh, een paar duizend van zijn UPDF uh, troepen zijn leger... naar uh, Zoodaan gestuurd, samen met vier van die gunships... van die, van die helikopters oh, en vier ja. grote staaljagers. En die hebben de boel geklaard voor uh, het huidige leger hier in zuid Toen waren ja, is... ze waarschijnlijk... Uh, had, had u hier nou onder een andere president, hadden we hier gezeten. Dus Oeganda ja. speelt een belangrijke rol in het conflict? Ja, ik denk zelf zo dat je kunt zeggen... de, de, de, de twee honden, dat zijn in dit geval de Dinka en de Nuer vechten om hun been. En Museveni, de president van Oeganda, loopt ermee heen. Hij heeft, uh, hij heeft gewoon uh, eigenlijk deze regering die er nu is aan een touwtje... En is dit land binnengetrokken met een uh, behoorlijk grote uh, legermacht. Ja. En die is nu degene die uh, uh, het bepaalt. Maar we ja. lezen hier dat verleden week de strijdende partijen in Zuid-Soedan... een wapenstilstand hebben gesloten. Heeft dat uh, wat omhakken? Helemaal niks. Oh. Ja, dat heeft geen enkele... dus ook op geen minuut lang heeft dat stand gehouden... Uh, Tijdens de tekenen uh, vochten ze en na tekenen vochten ze en ze vechten nu nog steeds. Gisteren en uh, van, uh, vanochtend is uh, de geboorteplaats van de noerleider leider Rick Matjar is uh, in, be in bezit genomen door het leger van, uh, van Salva Kiir, de huidige president, de dinka President. Dus uh, ze, zijn ook, uh, en ze zijn er zelf ook behoorlijk trots op hoor, dat ze, dat ze uh, goed wat uh, winst maken in de afgelopen dagen. Dus het leger van zuid soedan houdt zich op geen enkele manier aan het ondertekenen van die, die uh, van dat, ja, het vuren, want dat was het officieel. Hoe lang blijft u daar nog? Kunt u nog iets uitrichten met uw radiostation? Ja, het is wel heel belangrijk geworden hoor. Want uh, kijk, mensen hebben, het zijn geen fm stations Wij zenden de korte golf uit Dus ze komen echt in die gebieden die nu het meest bevochten zijn. Dus mensen luisteren heel erg, het is heel belangrijk dat ze doorgaan. Ja. Uh, ...onze onafhankelijke berichtgeving wordt niet echt op prijs gesteld... ...kan ik u wel melden, dus ja. daar, uh, daar, daar moeten we wel wat op verzinnen. Voor vechten, ja. En, uh, en hoe, lang, ja, hoe lang we dat volhouden, dat is ook maar weer de vraag. Ja. Maar we gaan het uh, proberen. Oké. Okay. En uh, hoe lang ik daar zit, dat zullen uh, we horen. Ja. Ja. Hildebrand Bijleveld vanuit Soeda zuid soedan u wens u succes... ...en dank voor uw toelichting. Prima, bedankt, te ziens. Over nu naar de romantische ziel, ingeleid door... U raadt het nooit, uh, Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen Als jij me aankijkt, lieve schat Wat moet ik zonder? Zijn ben zomaar kwijt dat is de ware man je snapt niet hoe dat kan ik krijg een heel apart gevoel van binnen als jij me aankijkt lieve schat wat moet ik zonder Chef Rademakers, goedenavond. Wat zegt dit jou? Nou, dat zegt dat ik een grapje uitgehaald heb... Uh, twee dagen geleden bij de opening van de romantische ziel... in uh, Tijlers Museum in Haarlem. En wat is het verband? 300 buitengewoon deftige mensen. En die zaten ook allemaal naar deftige redenvoeringen te luisteren. En toen dacht ik, nou ga ik proberen om te vertellen... waar het in de romantiek, in de, in de stroming die 200 jaar geleden... Eigenlijk begon, overging. Ja. En dat is dat er een heel nieuw gevoel opstond. En een nieuw gevoel over de liefde. En dat de mens anders naar zichzelf ging kijken. En weet ik wat. En toen dacht ik: Nou, dat lijkt me wel leuk om dan te melden. Dat uh, Goethe en Rimzi Korzakov en Caspar David Friedrich en Koekoek en Schelfout... Dat die allemaal plotseling een heel nieuw, apart gevoel van binnen kregen. Ja, en Corrie Konings. Goedenavond, Corrie moet ik Konings, ook erbij die zeggen. Dat natuurlijk. Chef Rademakers, goedenavond. Voormalig tv-maker, nu kunstverzamelaar. Je collectie maakt een voornaam deel uit van die tentoonstelling... De Romantische Ziel in Tijlers Museum te HLM. onder titel Nederlandse en Russische schilderkunst... uit de eerste helft van de 19e eeuw. Waarom ben jij juist die kunst gaan verzamelen? Omdat dat op een of andere manier enorm aansloot op mijn eigen uh, afwijkingen in mijn karakter en in mijn hoofd. Vertel eens. Ik bedoel, het is een soort uh, romantisch levensgevoel, een magisch levensgevoel... wat die kunstenaars in die periode uh, uitstraalde. En daar zit wel iets in wat eigenlijk ook in mijn leven altijd een rol speelt. Ja, te weten? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een voormalige katholiek... En uh, van het religieuze gevoel in het bestaan... dat er eigenlijk iets meer moet zijn... dat er eigenlijk iets groters moet zijn... kom je natuurlijk nooit af. Nee. Maar wij weten al heel lang... dat uh, uh, de godsdienst in zijn vroegere bestaan... Uh, waarbij iedereen het telefoonnummer en het adres van God kende... dat dat een beetje onzin is. Maar een mens zonder godsdienst is eigenlijk ook maar heel plat. Dat is net zoiets als een café zonder bier. Ja. Okay. Dus die, die romantiek die 200 jaar geleden begonnen is als reactie op de verlichting... en op het feit dat alles meetbaar en verklaarbaar was, ja. en wetenschappelijk moest zijn... die eigenlijk een nieuw mysterie en een nieuwe magie gaf... ja, dat is, dat is wel iets voor uh, zo'n mafketel als ik. Oké, okay, Terry van Druten, uh, ook goedenavond. U bent conservator nou. van het Tijlers. Is die romantiek een belangrijke periode in zowel de Nederlandse als de Russische schilderkunst? Ja, absoluut. Ja, het is een belangrijke periode in, de, in überhaupt de hele Europese geschiedenis. Het, ja. is, uh, het is eigenlijk, kan je zeggen, de bakermat van uh, de hedendaagse samenleving. Onze moderne wereld komt voort uit die uh, tijd. Verklaar je dat eens? Nou ja, de, ja je, ik denk, je moet je voorstellen, het, het continent lag overhoop. Uh, de Franse revolutie, Napoleon, die, die, hij, hij, zijn legers overspoelde al onze landen. Ja. En uh, uh, ja, de wereld zoals we hem kenden, die uh, was volledig op zijn kop. En, en daar moesten we iets mee doen. En wat chef zegt, alle regels van vroeger, die, uh, die golden niet meer. En, en als een reactie daarop uh, ja, ontstaat er een soort uh, nieuwe individualiteit. En, on, en groeien er allerlei dingen in de samenleving die we nu nog kennen. De, eigenlijk de natiestaat kan je daar uh, aan ja. verbinden. Maar ook uh, in wat geval van de kunst de autonome kunstenaar oh. uh, waar we nu uh, in galeries naar kijken. Het gaat over de Nederlandse en Russische schilderkunst in die ja. tijd. Is daar samenhang tussen? Zijn er overeenkomsten? Uh, uh, onderlinge is, uh, contacten? Ja, toen we eigenlijk begonnen, toen de tijd, waren, wisten we niet goed waar we zouden uitkomen. En wat het verbazingwekkende resultaat was... dat er eigenlijk verbazingwekkend veel overeenkomsten zijn. Oh. Wat je niet zou verwachten natuurlijk. Want het, uh, nou ja, Rusland is een, iets groter, heeft een iets andere geschiedenis... en een andere samenleving dan Nederland. En mijn reisde toen niet veel. Onder nou, contact, ja, je, je, daar moet je niet in vergissen. Want kunstenaars waren behoorlijk mobiel. En uh, met name Rome en uh, ook in Duitsland waren uh, centra waar uh, heel veel kunstenaars naartoe gingen. En waar ze elkaar ook wel ontmoeten. Ja. En we weten ook wel dat er, uh, dat er over en weer contact is geweest. En we weten bijvoorbeeld dat in 1841 een uh, Rus login frieke uh, bij ons in het Thijlis Museum uh, op bezoek is geweest. Een oh ja. oh. bezoekersboek heeft getekend. Ja. Uh, en, uh, en dus waarschijnlijk ook de werken van zijn tijdgenoten... of de zeker weten heeft maar, gezien bij ja. ons in de collectie. Maar als je naar die doeken kijkt, zie je dan ook verschillen... tussen de Nederlandse en de Russische aanpak? Um, qua stijl valt dat eigenlijk heel erg mee. Het, een van de opvallendste verschillen is dat... Um, waar wij in Nederland uh, genoten en nog altijd kunnen genieten... van uh, zeg maar aangename, gezellige winterlandschapjes... Schelfhout ja. en Koekoek en dergelijke... Um, uh, ja, ontbreekt dat juist in Rusland... waarvan je zou denken van, nou ja, sneeuw en ijs genoeg. veel Maar precies, dat was waarschijnlijk iets te streng de winter. Chef, Rademakers, wat is voor jou het mooiste doek in deze tentoonstelling? Oh, nou, er zijn een aantal dingen die ik echt huiveringwekkend mooi vind. Dat is ook zo'n onderdeel van de romantiek... dat het je tegelijkertijd beangstigt en aan de andere kant ontroert door schoonheid... Maar er is één schilderij wat dan uh, uit onze collectie komt. En um, dat is van Frederik Marinus Kruseman, overigens een Haarlemse schilder. En ondersteund uh, door dat geeft eigenlijk een, Dat is bijna een soort altaar als je ernaar kijkt. Er zit een oude kale monnik. Ik begin daar overigens zelf steeds meer op te lijken. Die zit in de nacht bij een ruïne van, van een kerk... En uh, uit die ruïne groeien planten en bomen, zodat er eigenlijk weer nieuw leven ontstaat en er vliegt een uil boven en de maan schijnt in het water. Die man die zit natuurlijk te mediteren, niet over de uitslag van Ajax-Feyenoord, maar over uh, de, de uiteindelijke dingen, om met Gerard Reven te spreken. Dat is een doek wat mij ongelooflijk aangrijpt en wat eigenlijk ook net zo mooi is als de, de Duitse dingen die Caspar David Friedrich ja. heeft geschilderd. Ja. En, wat... en dat schilderij had ook in Rusland, in Tretjakov, ja. in Moskou, enorm veel succes. Toen uh -huh. mensen met open mond voor te kijken en begrepen niet dat zo'n huiveringwekkend stuk in Nederland was geschilderd. Ja, ja, ja. En wat is voor jou het hoogtepunt, Terry van Druten? Um, nou, wat ik echt wel een van de bijzonderste schilderijen vind... is, is dan een Russisch stuk, dat is uit de verzameling van de Galerij. En dat is een, een groot schilderij van een, een, een reusachtige eik... die door een, een, een, een flitsende bliksemschicht wordt doorkliefd... en uh, waar ook nog eens een keer wolk, of water overheen spoelt. En uh, ja, dat is een en al razernij en overweldigende nee. natuur... En als je dan ook nog eens weet dat uh, de kunstenaar dat schilder als een uh, reactie op uh, het overlijden van zijn vrouw niet lang daarvoor... en, uh, en de, ja, het innerlijk geweld wat hij daarbij gevoeld heeft, dan... Uh... Maar dat moet je erbij weten, dat zie je niet als je... Nee, maar als je het weet, dan is dan, dat wel... Een extra dimensie. Uh, en ja, goed, het stond er overigens gisteren ook in, de, in het volkskant magazine had Nico Dijkshoorn een stukje erover ja. geschreven... en die verbond dat, volgens mij zonder te weten waar het werk over ging... met het overlijden van zijn eigen moeder. Dus hey, het... het uh, ja. Het laat je niet onberoerd, dat wil ik maar zeggen. Een platte vraag, Sjef Rademakers. Dat speelt het voor jou waarschijnlijk geen rol... want je doet die doeken toch niet weg. Maar weten jullie wat deze schilderijen zo uh, waard zijn? Natuurlijk weten we dat. Oké, okay. zeg het eens. Want die, die tentoonstelling die is, uh, die is verzekerd en... Uh, de Tretjakov en Tylers die hebben die uh, verzekeringswaarde moeten berekenen. En uh, uh, Terry van Druten, de conservator, die weet daar echt alles van. Nou, dan vragen we het aan Terry <laughs> van Druten. Zijn, zijn de Nederlandse doeken evenveel waard als de Russische? Uh, nee, nee, helaas of gelukkig, dat weet ik eigenlijk niet, is dat niet zo. Uh, ja, Rusland is natuurlijk een veel groter land met een aantal hele rijke mensen... die, uh, die erg geïnteresseerd zijn in die kunst en... Uh, de, de, de Nederlandse werken, dan, uh, nou ja, dat zijn uh, mooie bedragen... maar bij de Russen kan je er zo een nul uh, achter plakken. Ja. Chef Rademakers, ben jij eigenlijk degene die het initiatief genomen heeft? Want je zegt, was deze tentoonstelling eerst al in, in Moskou? nou De tentoonstelling die is nu net in of in, Tres Tres in ja. Moskou. Dat is een, een zeer gerenommeerd museum. Daar is hij afgelopen en daar had hij enorm ah, veel succes. Ja. In datzelfde museum liep op hetzelfde moment de Mondrian-tentoonstelling. En er gingen veel meer Russen naar de romantiek... dan naar Mondrian kijken, wat ik natuurlijk aan, heel ja. leuk vond. Ja. Maar de, de tentoonstelling is daar gekomen... omdat uh, de Nederlandse ambassade in Moskou mij had uitgenodigd... om in het kader van het Nederland-Rusland-Vriendschapsjaar... Uh, onze collectie, die in de hermitage in Petersburg te zien was geweest... Uh, om die ook eens in Moskou te laten zien. Ja. Dus toen ik daar met de. Uh, de uh, laat ik maar zeggen, de culturele attaché. bij de directrice van het Tretjakov zat. en die kreeg dit aanbod. toen zei ze. Oh, wat leuk, meneer Rademakers. maar u denkt toch niet dat wij schilderijen gaan laten zien. die al eerder in Sint-Petersburg gehangen hebben? Ja. En toen dacht ik, oh jezus, nu hebben we een probleem. Want. Ja, ik had nog wel meer schilderijen in de collectie. Maar niet zoveel dat ze een heel beeld van de Nederlandse nee. romantiek gaven. Dus... dus toen heb ik vlug uh, uh, mevrouw Scarlot, de directrice van Tiles, gebeld. En die zo is het uh, een, ja. een complementaire uh, collectie hebben. En gevraagd of ze samen wilden doen. Oh, Oké, okay. en zo is uh, dit tot stand gekomen. Ja. Toch nog een mooi resultaat dus via via van het Nederlands-Russisch Vriendschapsjaar. De tentoonstelling De Romantische Ziel in het Tijlersmuseum loopt tot 25 mei. Dank Terry van Druten, dank Chef Rademakers. Dankjewel. Your blues away. U hoort de blues gemengd met een stampende doorsmachine uit Clarksdale, Mississippi. Bakermat van de Delta Blues, filmmaker uh, Jan Doensen, goedenavond, welkom. Hallo. U werkt al twee jaar aan een film over dat stadje in, in Mississippi. Maar nog voordat die film af is, uh, hebt u er al op het Mississippi Film Festival de prijs voor de beste bluesfilm mee gewonnen? Vertel ja. eens, hoe is dat mogelijk? Hoe speel je het klaar... om een prijs <laughs> nou, te winnen kijk, voor een film die nog niet af is? Het is een work in progress. en uh, Het was het Clarksdale Filmfestival, Dus het was gewoon ja, op de plek waar ik gefilmd had. En ik, ik vond dat ik na twee jaar echt daar iets moest laten zien. Want de mensen werden zo langzamerhand een beetje ongeduldig. En vroegen zich af, komt die film er nu echt wel? En toen dacht ik, nou een, een, een bluesdocumentaire documentaire die in Clarksdale is gefilmd... die moet in première op het Clarksdale Film Festival. En wel nu. Ja. En ik ben voor 90% klaar. Dus ik, um, ik ben er gewoon heen gegaan. En iedereen was heel erg enthousiast. En tot mijn stomme verbazing... een, een dag nadat ik vertrokken was... Uh, kreeg ik ineens een persbericht uh, in mijn e-mail van... Uh, en dit zijn de prijzen. Ik moet bekennen. Ik wist niet eens dat er een competitie was. Oh. Maar <laughs> <Nee>. <laughs> Toen bleken ineens vier of vijf prijzen te zijn uitgereikt. Waaronder deze... Uh, dit was trouwens de, uh, moet ik even goed, uh, de Best Roots and uh, Music Film Award. Dat ja. was hem, ja. Wat is het Clarksdale? Dan kun je het een beetje schetsen. <hums> nou, het is een gat. Het is een gat. een gat. het ja. is een gat in Mississippi, anderhalf uur rijden van Memphis. Uh, het is de plek waar Muddy Waters vandaan komt, Johnny oh, Hooker, Ike ketje. Turner. Ja. Grote namen voor de Delta Blues. Oh, absoluut. Uh, en, en Clarksdale heeft zichzelf een beetje de positie aangemeten... van een geboorteplaats van de Delta Blues. Ja. En dat doen ze erg goed, want uh, het blues-toerisme tiert daar welig. Uh, er zijn verschillende initiatieven uh, die Clarksdale echt wel onderscheiden... van de omliggende plaatsen die volgens mij minstens zo belangrijk zijn... zoals Leland of Greenville, Mississippi. Ja. Maar Morgan Freeman en zijn zakenpartner Bill Luckett... hebben daar tien jaar geleden een bluesclub uh, opgericht, oh, de Ground oh, ja. Zero... Uh, dat is belangrijk voor het toerisme. Er komen echt busladingen buitenlanders oh ja. langs. In de hoop ook een glimp van Morgan Freeman op te vangen natuurlijk. Ja. En die krijgen dan live muziek in een tent die er heel erg gritty uitziet. Maar dat is ja. allemaal wel net. Ja, u noemt nou Morgan Freeman, maar de film heet Cheesehead Blues. Ja. Kaaskop Blues. Ja. En de hoofdpersoon is dan ook niet Morgan Freeman, maar een Nederlander. Theo Dasbach. Theo Dasbach, die is ja. eigenaar van het lokale Blues Museum. Ja. Hij is nu aan de lijn vanuit Mississippi. Ook welkom, uh, Theo Dasbach. Ja, en uh, goedenavond bij u, zou ik zeggen. Ja, hoe bent u in hemelsnaam in Clarksdale terechtgekomen? Ja, het is een heel lang verhaal. Maar in principe, uh, wij hadden dat museum ook in Nederland. Vroeger, toen noemde het nog het Ork Roll Museum in Arden. Maar wij zijn uh, vertrokken... ...in 2005 en wij zijn mijn vrouw en ik uh, terug naar Amerika. Ik heb daar vroeger op gewerkt. En uh, we hebben toen uh, zijn we in Memphis beland waar ik dan een huisje heb. En we hebben toen gezocht naar een plaats waar het museum het, het best. Uh, ...nou ja, en uh, we zijn in Clarksville terechtgekomen voor twee redenen. De ene is yes. dat het inderdaad een uh, ontzettend blues-achtige omgeving is... ...waar al die belangrijke blues-mensen of een aantal van die wel zijn opgegroeid en geboren... En de tweede reden is omdat wij naar een arme plaats wouden waar we ook dan iets konden betekenen in, voor, voor de community, met andere woorden, de revitalisering van zo'n plaatsje. Want als je ooit naar de klas komt, dan ziet het er allemaal erg arm uit. En wij hopen dus ook dat het museum uh, wat toedraagt aan de omgeving. Mm -hmm. ja. Waar was dat museum in Nederland gevestigd? In Arnhem, in Friesland. Ja, dan zou ik ook zeggen... Clarksdeel, dat is beter dan... Harem in Friesland. hè? Dat is, ja. Zij, Jan uh, Doenssen. Ja. Ik zeg even hallo Theo. Alles goed? Ja, Zij, ja <laughs> Heeren, okay. uh... heren voor dat het, ja, het te gezellig ja, wordt. Jan hoe heb je Theo das mag leren kennen? Hoe heb je hem ontmoet? Nou, ik ben blues-toerist. En ik was in 2009... Blues-toerist? Ja, blues-toerist. Dus ik was een van die mensen die ging zoeken naar de roots van de rock'n'roll. We kwamen in zo'n de in uh, Clarksdale Nou, Zo, zo erg was het nou ook weer niet. Maar ik uh, was met een vriend uh, een roadtrip aan het maken in de Zuidelijke Staten. En wij kwamen door Clarksdale... En daar gingen wij naar het andere museum. Moet ik toch even melden dan. Het zogenaamd officiële Delta Blues Museum. En daar werkte iemand die zei... je moet eigenlijk naar, dat, uh, naar het Rock and Blues Museum van Theo Dasbach gaan. Want dat is een Nederlander. Ja. Dus wij daar naartoe. We zijn niet meer weggekomen. Want met Theo is het uh, lekker praten. Ja, dat <laughs> en uh, toen we vervolgens de tocht voortzetten... toen begon ik al snel te denken van... Goh, ik vind het wel bijzonder. Zo'n Nederlander die, uh, die zich... die, die zeg maar. Uh, niet alleen zeg maar, de geboorteplaats van de Delta Blues bezoekt, maar dan ook besluit om zich daar te vestigen. Ja. En die iedereen inmiddels kent en die door iedereen gewaardeerd wordt. Ik dacht, uh, ik ga daar een documentaire over maken. Ja, maar hij was natuurlijk ook interessant voor u als toegang tot alle. Rekersmuzici. Kijk, ik, ik, ik, ik, ik, ik zal er geen geheim van maken dat ik ook dacht van als ik een. Documentaire gaan maken met, over Theo, dan ga ik allerlei interessante mensen ontmoeten. Ja, en dat dus, klopt. Ja, Oké, okay. had u dat wel door, he, Theo Dasbach? Dat u een beetje. Uiteraard. Okay. uiteraard. Nee, maar het werkt, het werkt natuurlijk aan beide kanten. Ik, ik heb al die connecties en daar had ik hem al verteld. En ook wel de vrij beroemde bluesmensen daar. En ik heb goede connecties met, want ik ben door die bluesmensen zelf ook gaan spelen. Dus ik, ik, ik regelmatig dan, dan treed ik ook met sommige mensen wel eens op, weet u? En, en oh ja, wat dus speelt u dan? Dat, uh, ik speel uh, keyboard en vocals, ik blues en boogie boogie. Ook in de film? Uh, ja, uh, ook in de film. Oké, ja. Okay. ja, dat ben ik wel benieuwd naar. U komt uit Arem in Friesland, daar in Klaaksdeel. Uh, gaat zich met blues uh, engageren. Bent u daar meteen serieus genomen door al die veteranen? Uh, nou, het grappige is... Uh, ik begin, dan vonden ze, denk ik, mij maar een rare snuiter. Want ik kom. dat is een Nederlander, die komt met die... Uh, ja, toch wel die passie voor die muziek daar terecht. En ik heb dan een, een museum. Uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat is dan toch wel iets, iets aparts. Maar komen, het is natuurlijk niet helemaal uh, zo dat ze dat uh, nou ja, niks vonden. Want ze zijn erg, erg blij met al, alle buitenlanders die er sowieso komen. En, en in mijn geval was, ik bracht ik ook wat positief met me mee. Ik heb een museum daar... En dat brengt ook weer toeristen. Grappig, we zien ontzettend veel Nederlanders tegenwoordig naar Clarksville komen... wat echt leuk is. Ja. En dat brengt natuurlijk extra voor hun extra geld binnen. Ja, ja, ja. Dus dat is een van de... blij met mijn waren. En ik weet niet waarom die telefoon zo piept, maar goed. Nee. Uh, andere, re andere reden is gewoon dat... Uh, ja, wij, wij, wij, ik ben gaan spelen omdat zij mij gezegd... hebben: oh, je moet ook gewoon gaan spelen nee, nee. weer, jongens. ja... Uh, zij, ja. Um, ja. Zei, uh, Jan, ik zeg het maar even, Theo is veel te bescheiden... maar er zijn daar, ik heb diverse artiesten gesproken... die erg enthousiast zijn over Theo's zei, spel. Zei, ja. zei Jan Doen, ze, uh, die, die film heet het Blues... en gaat in wezen over de vraag... kan een blanke de blues voelen? Wat is je conclusie? <laughs> ik kan er eigenlijk geen eenduidige antwoord op geven... Okay, want de een zegt we... ja en de ander zegt nee. Nou We hebben een antwoord op de, uit de film. Aan iemand in de film wordt gevraagd uh, of Theo Dasbach de blues heeft... en dit is het antwoord yes he's got the blues otherwise he wouldn't be he's got the blues he's got the blues so bad that he, he, he can't hardly play it <laughs> but he'll get it I morning and my baby was gone I u hoort, we horen nou Theo Dasbach. Jan Doens, kun jij het antwoord even samenvatten wat die man gaf? <coughs> Dit was uh, Super Chicken, een uh, beroemde bluesmuzikant uit uh, Clarksdale. En die zegt, uh, Theo heeft de blues zo erg dat hij hem nauwelijks kan spelen. Ja, ja. Theo Dasbach, bij blues denken uh, ik en veel uh, anderen aan oude, door het leven getekende, zwarte muzikanten. Is er, is er een jongere generatie die zich ook voor de blues uh, interesseert? Uh, nou, je ja, de... hebt... Ja, die is er zeker. En uh, hij, maar die is toch voornamelijk blank, denk ik, als we, als we het daarin moeten verdelen. Waarom is dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die jonge mensen die uh, houden waarschijnlijk van andere muziek op dit moment. En uh, you know, je hebt natuurlijk dingen als uh, Idol en zo, American Idol. En misschien is dus ook wel een Nederlands Idol, ik weet niet veel wat. Maar je hebt dus een hele. er is, er is wel interesse in. En dat zie je met namelijk als je gewoon hier in Memphis komt tijdens het IBC, dat is de International Blues Challenge. En dan heb je al die, uh, het zijn toch ontzettend veel, hebben ze een, een, een children's uh, showcase, dus kinderen die blues spelen. En er zit ontzettend veel talent bij en er zijn ook een hoop jonge mensen die dan uh, ja, om, om een prijs daar spelen. En dat was dus uh, just uh, twee weken geleden. En, uh, dus daar is wel, daar is een markt voor. Ja. En, uh, doen ze en dat op, blijft ook dan doen ze veel jij daarvan? Is het niet een beetje een versterde traditie? Nee, helemaal niet. Zoals Marca maar, en Volendam hebben. Ja, ik, weet je. Hoe, hoe, ik ben nu drie keer in Clarksdale geweest en mijn, ik, ik, ik, iedere keer kom ik weer met andere gedachten thuis. Ik, wat ik nu vooral zie, is dat de Blues wordt levend gehouden door uh, blues liefhebbers. En, en uh, correct me if I'm wrong, Theo. Maar op de IBC oh, zie je ook heel veel uh, mensen uit, vanuit de hele wereld. Uh, ja. Toch overwegend blanken, jongeren, die gewoon gegrepen zijn door de blues, zeg maar, de, uh, oftewel de, de, de roots of rock and roll. Dat, dat zie ik volgens mij. Ja. Ja. En, ja. en de locals, ja. zeg maar, de, de oudere bluesmuzikanten, die zeggen eigenlijk allemaal: onze kinderen. Dus als we het dan hebben over de klassieke ja. <laughs> zwarte bluesmuzikanten, ja. die zeggen eigenlijk bijna allemaal: onze kinderen houden meer van rap als ze al in muziek ja. zijn geïnteresseerd. Zet Theo Dasbach, de film heet Cheesehead Blues. Ik zal maar zeggen Kaaskoppen Blues. Wat vindt u van die naam? Uh, nou, de naam is natuurlijk heel apart. Want het ja. is omdat je in Amerika ook kaaskoppen hebt. En dat is, iedereen denkt dan meteen aan Wisconsin. Dus Jan en ik hebben daar wat over zitten stoeien. En we hebben er toen uh, iets, iets aangepast met, met Adventures over Dutchman in de Mississippi-Delta. Dat het voor de Amerikanen duidelijk is uh, waar het over gaat. En daarmee is ook in het begin zie je daar een kleine trailer... in de trailer zie je ook iets geschreven erover. Ik zelf, ja, ik ben natuurlijk een kaaskop. Oké, dat is goed. Zeg Jan, dan is de film eindelijk te zien? Mijn streven is dat hij op het Nederlands Filmfestival... in september in première gaat. Nou, dat zou mooi zijn. Maar eerder al in Amerika, overigens. Oké, Jan Doensen en Theo Dasbach... dank voor uw tijd en uw toelichtingen op de film Cheesehead Blues... Dank u Graag wel, beiden. Het is vijf voor twaalf. En dan nu alweer het op twee na laatste gedicht van de 10 beste uit de top honderd van de tienduizend inzendingen voor Turing gedichtenwedstrijd der Lage Landen. Dichter-criticus Rob Schouten leest nummer 1642. Le paysan de la mer. De zoutwinner wacht op de ochtend. Onder zijn ogen weet de zee elk spoor van zout. Zilt verdriet op zijn gedroogd gelaat. Zij trok weg. Het water verdampt. Hij harkt het witte goud op hopen. Schaaft piramides uit de oceaan. Oogst het zout in zijn brood. Geen handen aan de ploeg. Akkers niet bemest. Geen zaad tussen de vingers. Geen boerin die op hem wacht. Alleen met zijn hark. Enkel zout. Elke avond op de kam van de Marais de gloed van gesloopte paleizen. Hij opent de sluizen. Vindt morgen de schat van zijn zoutloos bestaan. De schat van zijn zoutloos bestaan. Ja. Daar blijven we thuis even in haken. Ja, dat is niet zo makkelijk. Nee, Ik moet ook zeggen dat het hele beeld... Uh, is. Maar ik weet niks van zoutwinners... Een soort oh. zeeboeren. Hè? Ja, Zo. Ik, ik heb ze wel eens gezien aan de kust van Zanzibar. Okay. Men, mensen zitten ook helemaal ingepakt tegen die, die verzengende ja. zon... Op, dat, uh, op die zoutvlakte. Ja, Ik heb het, het gevoel dat, uh, dat, dat, ondanks het feit dat hij eigenlijk een soort werk doet... wat eigenlijk beschreven wordt als uh, heel erg mooi, hè? Uh, wit goud, uh, piramides... Uh, dat hij er toch onderuit wil komen. Hij opent de sluizen, vindt morgen de schat van zijn zoutloos bestaan. Dus hij... Hij zoekt toch een bestaan waar dat zout niet zo'n uh, grote rol in speelt. Ja. Heb ik dat gevoel. Ja, het is dus niet zo'n eenduidig. Nee, ik, Bovendien moest ik heel erg sterk. Uh, Je hebt de Marais. Dat komt in het gedicht voor, maar dat is ook een wijk in Parijs. Ik neem niet aan dat dat bedoeld is. Het zal een ja, de Marais en zijn die zoutakkers, maar die wijk in Parijs heet ook zo. Die heet daarnaar, ja. Ik neem aan dat dat bedoeld is. Dus je dacht nog even, misschien is het een verwijzing? Ja, ik dacht misschien hebben ze in Parijs ook ooit wel zout gewonnen. Weet jij veel. Maar goed, uh, ja, ik denk toch dat het een gedicht is met een bepaald verloop. Uh, ja, Dat het iemand uh, zeer uh, bezig met zijn werk, maar dat hij er toch... Uh, uh, onderuit probeert te komen. Dat is mijn gevoel bij dit gedicht. Mooie beelden staan erin. He? De gloed van gesloopte paleizen. Ja, en piramides uit het oceaan, dat zijn, uh, dat zijn wel beelden... die direct iets oproepen bij mij. Het is een heel plastisch gedicht wat dat betreft. Dank Rob Schouten woensdagavond is het oog geheel gewijd... aan de finale van deze Turing-gedichtenwedstrijd der Lage Landen. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine, zometeen de wintervaste Janne. Goedenacht.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 We downloaden tegenwoordig hele films, luisteren streamingmuziek... ...en gebruiken daarvoor verschillende apparaten tegelijkertijd. Maar de kabels blijven hetzelfde, terwijl alles steeds drukker wordt... ...zeker als u het laatste stuk moet delen met de buurt. Bij Fiber Nederland krijgt u een persoonlijke glasvezelkabel. Razend snel en klaar voor een toekomst met nieuwe mogelijkheden. Kies ook voor Fiber, supersnel internet, haarscherpe televisie en goedkoper bellen vanaf 44,95 per maand. Kijk voor de beschikbaarheid op Fiber.nl. Mocht u zich toch genoodzaakt voelen om iets aan de schrijnende mensenrechten situatie in Rusland te doen? Geef dan deze week in alle stilte aan de collectant van Amnesty International.